Met een hele toffe boom En een toffe presentatie die je zo gaat ervaren Als een diepe penetratie of een of aanhanding Maar ik doe het die valt dus daarom vinden heel veel mensen ons maar doen als het jou Maar we zijn echt super slim, we hebben ziek als ook betaal of we dronken zijn, het gevoel doen, dan zijn we van banaal Zeg nou, zelf zijn we, dat niet allemaal Zeg nou, we na, al is het maar een leven. Ik weet dat je net moeilijk met de voor de geven onze cursus is de te hoog, de wil eerder zeven? Wat pijn is fijn, je dat zal altijd zo zijn Ik lig er niet van wakker, want ik ben de hardwokker wil je misschien weten hoe de fornekeer de is duizend Als je ons gaat verslaan met je journalisten de je op in de trein en dan geef je geen rit Naar een hele stoere gozer met een teken van het een bleep van een dikke